uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Duitse plaats Viernheim heeft een gewapende man in een bioscoop om zich heen geschoten. Volgens Duitse media zijn er 20 tot 50 gewonden. Verschillende media zeggen dat de dader is aangehouden. Viernheim ligt tussen Frankfurt am Main en Mannheim. De politie heeft de wijde omgeving afgezet en arrestatieteams op pad gestuurd. Van de 5000 varkensbedrijven moeten er de komende jaren zo'n 2000 verdwijnen. Dat is nodig om de sector weer gezond te maken. Dat staat in een plan dat is opgesteld door de sector, de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Nu lijden de meeste varkenshouders verlies door overproductie, lage opbrengsten en hoge kosten. Bedrijven die blijven bestaan moeten weer winstgevend worden. Varkenshouders die stoppen worden gecompenseerd. De Utrechtse politie heeft afgelopen nacht drie jongeren gearresteerd die een bus hadden bekogeld met stenen. Dat gebeurde in de wijk Overvecht. De jongeren van 17 en 18 werden op heterdaad betrapt. De politie onderzoekt of de jongeren ook andere bussen in Utrecht hebben bekogeld. De afgelopen weken gebeurde dat verschillende keren. Busmaatschappij UOV, de gemeente en de politie hadden maatregelen genomen om de daders op te sporen, onder meer door te surveilleren. Bij een tornado in het oosten van China zijn 51 mensen omgekomen, melden staatsmedia. Er zijn tientallen gewonden. De stad Yangcheng werd het zwaarst getroffen. Veel huizen en gebouwen zijn verwoest en wegen zijn geblokkeerd. In het gebied in het oosten van China was het de laatste tijd vaker noodweer. De boete voor farmaceuten die verwijtbare medicijntekort veroorzaken gaat flink omhoog. Van 45.000 naar 820.000 euro, schrijft minister Schippers aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de problemen die begin dit jaar ontstonden met de levering van het schildkliermedicijn Tirax. Tot besluit nog het weerbericht. Het kan vanavond weer gaan regenen. En ook morgen zijn er buien mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertragingen op de A4... vanaf Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag Zuid en Dorp. Op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoofddorp. De A9, Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Knoop en Velzen. Op de A10... Watergasmeer-Koenplein tussen Nieuwendam en Kadoelen. De A15, Rotterdam-Gorkum tussen Knoppen-Drillenkerk en Sliedrecht-Oost. De N210 is dicht, Rotterdam-Schoonhoven. In beide richtingen een aanhoogelijk bij Ammerstol. En er zijn technische problemen bij Den Haag bij de Hubertus-Tunnel... voor het verkeer vanuit Leidstendam, de N440. Er staat 3 kilometer file, ruim 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de Muziekboulevard. Welkom terug voor het tweede uur Muziek Boulevard Live. We gaan straks natuurlijk lekker draaien, lekkere muziekjes draaien. En we beginnen met Los Bravos, Black is Black, gevolgd door de Bee Gees met Stayin' Alive. I cheat on in time to see me.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 De agenda van de 10.000 stappen kunt u terugvinden... op de website van Sportservice Heemstede Zandvoort. En dat is www.sportserviceheemstedezandvoort.nl Heeft u vragen over de wandeling? Dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstede Zandvoort. En het e-mailadres is info at Zandvoort.nl of telefonisch 023 573 4673. Hans, vraag je? Ja. Als we nou meer moeten bewegen, hè? Ja. waarom hebben ze er een auto uitgevonden? Ja, dat weet ik niet. Maar ik loop ook meer, hoor. Loop je, is jouw auto stuk? Ik loop heel stuk. Mijn auto die doet het nog oh, steeds, maar ik loop ook veel. Oké. Okay. Nou, Dan is dat weer deel. Dank je wel.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 Ay, Ross, what's it, Hey, Chef, I'm going to watch it now. Dit is nog eens gezelligheid. hè? <laughs> muziek op zondagmiddag 26 juni van 4 tot 6. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag aan de studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de open haard? Al of niet aan. Geen mooier einde van een heerlijke zondag en dan luisteren naar mooie muziek. Zondag 26 juni wordt de zang verzorgd door Debbie Keuken en speelt Wouter Agen op gitaar. De deuren gaan open op 15.30 uur en de toegang is gratis. Locatie Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat, nummer 44. I love the Of perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking my up my good vibrations. vibrations. She's my giving me. She must be kind In her eyes She goes with me To a blossom room I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me excitations But she sent me there I'll Never, love, keep those loving and good Vibrations are happening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 Vandaag werd het zeer warm met in het middag temperaturen tussen de 26 graden in de kop van Noord-Holland en 31 graden in Limburg. De maximumtemperaturen van 30 graden of meer spreken we van een tropische dag. Waardoor dit waarschijnlijk de eerste lokaalische tropische dag van dit jaar is. Helaas is het daarbij niet zon overgoten. Zeker in het westen was er de hele dag veel bewolking en kwamen onweersbuien voor. Nou, we hebben het gezien op de televisie. In het oosten is overdag eerst de zon nog vaak te zien... maar geleidelijk kunnen daar ook regen- en onweersbuien ontstaan. De buien kunnen fel uithalen met hagel en zware windstoten. Lokaal kan veel regen vallen, waardoor wateroverlast mogelijk is. Omdat er niet veel wind staat, kunnen de windstoten veranderlijk, verraderlijk, zijn, uit de, uit verraderlijk uit de hoek komen. In de avond houden de buien nog lang aan... en pas in de nacht zullen de meeste buien verdwijnen. De minimumtemperatuur ligt tussen de 16 en de 18 graden aan de westkust en 19 tot 20 graden in het oosten. Een tropische nacht ligt lokaal dus niet in het verschiet. Vrijdagochtend is het op veel plaatsen droog... en in de middag kunnen vooral in het oosten onweersbuien ontstaan. De middagtemperatuur ligt tussen de 21 en de 22 graden in het westen... en 25 tot 27 graden in het oosten. In het weekend is het gedaan met de warmte. Er wordt maximaal 18 tot 21 graden. Er komen enkele buien voor... Maar veel regen zal niet vallen en er tussendoor schijnt vaak de zon. Eigen Zandvoortse Naakstrand, tussen paal 68,5 en 71... met Adam en Eva Strandpaviljoen... wordt het best bezocht door naakzonders in Nederland. Oké, okay, natuurlijk wil je rust en geen mensenmassa. Maar met enige regelmaat organiseren wij leuke activiteiten, cursussen of feesten. Naast deze geplande activiteiten hebben wij ook altijd een volleybalnet... en een tafeltennistafel aan. Ook kun je bij ons beachtennissen of spelen met de frisbee. Heb je zin in een potje? Met de zon op je lijf? Je bent van harte welkom. Je kunt het materiaal lenen aan de bar. Liever iets rustigs? Bij kemmen, schaken, dammen, kaarten, de leestafel bijvoorbeeld. Binnen vind je alles. Ook een leuk boek kon je bij ons lenen volgens het principe één lenen, één brengen. Lekker lezen om je gedachten te verzetten. Heb je zelf interesse in de strandactiviteit, een barbecue? Of wil je eens vieren? Zie onze pagina Feesten en Partijen. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Eye Joe? Fit I'd mim for cutting Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Eye Joe? not you. Insecten, en zo ja, hoe? Ja, ook insecten, zoals vliegen en bijen, hebben nachtrust nodig. Maar hun slaapproces is moeilijk te vergelijken met dat van mensen. Zo blijven hun ogen open als ze een dutje doen, want ze hebben geen oogleden. Ook maken ze niet dezelfde slaaphormonen aan als wij. Wel vertonen fruitvliegjes s'nachts weinig activiteiten en blijven ze soms urenlang op één plek zitten. Dat ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania in het jaar 2000. Om te testen of de insecten echt sliepen, tikten de onderzoekers nachts regelmatig op hun verblijf. De vliegjes namen de dag daarna meer rustperiodes dan normaal, alsof ze de verloren slaap probeerden in te halen. Ook bijen en hommels gaan af en toe onder zeil. De diertjes klammen zich dan met hun kaken vast aan een bloem of een plant en blijven soms een hele nacht in de lucht bengelen, met hun poten onder hun lichaam gevouwen. Niemand weet of alle insecten slapen. In totaal zijn er 10 tot 50 miljoen verschillende insectensoorten. Van lang niet allemaal is het slaapgedrag bestudeerd. Your sympathy, Maar wakker. Precies, wakker worden. Ja. Evenementen op strand. Havana aan zee is de perfecte locatie voor een geslaagd bedrijfsevenement aan het Zandvoortse strand. Van zomerse cocktail tot spetterende feesten. Van culinair walking dinner tot sportieve activiteiten buiten op het strand of zelfs op het Noordzee. Van s morgens vroeg tot s avonds laat. Met vrienden, familie of collega's. Havana biedt aan zee aan mogelijkheden. Out de box met je voeten in het zand. De ruime opzet van onze locatie maakt het mogelijk... om met een grote gezelschap iets te vieren. Maar ook met een kleine gezelschap kunt u uitstekend bij ons terecht. Geen evenement is hetzelfde, dus nodigen wij u graag uit... voor een persoonlijk onderhoud bij Havana... waar we onder het genot van een kopje koffie de zaak kunnen bespreken. Zo kunnen wij samen er een geweldige dag van maken. Ons telefoonnummer om een afspraak te maken is 023 57 143 21... of het e-mailadres is... Evans at Havana-Zandvoort.nl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 En vandaag was de techniek in, van onze muziekkeuze in handen van Ronald Kraaienstein.